Het is twee uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De explosie in een kasson in Zeeland is wel degelijk veroorzaakt... door een zeer zwaar explosief. Gisteren stelde de explosieve opruimingsdienst vast... dat het geen bom of mijn uit de Tweede Wereldoorlog was. Om erachter te komen wat het wel was, is een groot onderzoeksteam gevormd. Er zijn twintig rechercheurs op de zaak gezet. De kasson werd vrijdagavond opgeblazen op een strandje in Ritem... vlakbij Vlissingen. De knal was zo hard dat hij tot ver op Walcheren en zuid werd gehoord. In het zuiden van Libië hebben eenheden van de verdreven leider Gaddafi een aanval uitgevoerd op de stad Kadamus aan de grens met Algerije. Volgens de Libische overgangsraad is die aanval afgeslagen. In de stad Seerte hebben troepen van de overgangsraad opnieuw een offensief ingezet. In het centrum van de stad bieden sluipschutters van Gaddafi nog steeds verzet. Seerte is de geboortestad van Gaddafi. Ook in de oliestad Walid zitten nog troepen die trouw zijn gebleven aan Gaddafi. In een ziekenhuis in Noord-Ierland is de vroegere paramilitaire leider en terrorist Custy Spence overleden. Hij richtte in 1965 de protestantse Ulster Volunteer Force op en was daarvan jarenlang de leider. De UVF vermoorde in Noord-Ierland honderden mensen, vooral katholieke burgers. Spence zelf zat 18 jaar in de meest gevangenis voor de moord op een katholieke kroegbaas. Vanuit de gevangenis bleef hij de UVF verleiden. Later raakte hij overtuigd van de noodzaak van een politieke oplossing voor het conflict in Noord-Ierland. In 1994 kondigde hij een staak het vuren aan... en in 2007 maakte hij de opheffing van de UVF bekend. Kasti Spence is 78 jaar geworden. In Berlijn heeft de Keniaan Patrick Macau... een wereldrecord op de marathon gelopen. Hij finishte in 2 uur, 3 minuten en 38 seconden. Dat is 21 seconden onder het oude wereldrecord van Harley Kebris Lassie... drie jaar geleden in Berlijn.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 ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 5 kilometer file tussen Everdingen en Nieuwegein. Er zijn daar werkzaamheden, daarom zijn er maar twee rijstroken open. A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht tussen Westervoort en Arnhem-Noord. 3 kilometer, Dan staat een kapotte auto en daarom is de rijstrook dicht. Vielen bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland. Er is een ongeluk gebeurd. tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt Kleinpolderplein staat 7 kilometer. Twee rijstroken zijn er afgesloten. Kan het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam, dus over de Van Brie Noordbrug, via de A16 en daarna de A15 richting Europoort. A73, Nijmegen-Venlo, die is nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Vierlingsbeek en Venrij Noord. Vanochtend vroeg is er een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Verkeer kan in beide richtingen nog steeds het beste omrijden via Eindhoven. Hey schat, met mij. Hey, ik denk dat het een latertje wordt vanavond, hoor. Ik moet echt nog even een paar dingetjes doen hier. En ik lees ook nog dat het verkeer helemaal vast staat. Dus ja. Maar schatje, hè? ja.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, we zijn er tot zes uur met veel voetbal in deze uitzending. Begonnen om half één in Alkmaar. AZ Feyenoord, Er stond 1-1 Bas tegenleg. Het is nog altijd 1-1, maar we zitten in een hectische slotfase... met nog tien minuten te gaan. Een 1-1 stand, een rode kaart voor Feyenoord... dat uh, met Leerdam inmiddels buiten de lijnen met tien man verder moet... En niet alleen dat, zo even een merkwaardig moment met Holmen... die bij de tweede paal een vrije schop denkt binnen te lopen. Buiten het bereik van verdedigers, de bal tegen de paal schiet. De bal stuitte terug, rolt eigenlijk over de doellijn. Mulder krijgt er nog net een hand achter voor dat Holmen de bal kan tikken. En het loopt voor Feyenoord allemaal net goed af. Maar de druk op het Rotterdamse doel neemt toe. in Alkmaar voorlopig houdt Feyenoord stand en is het 1-1. Buiten voetbal ook natuurlijk het WK-wielrennen met een kopgroep. Zonder oranje, hoorden we eerder, uh, Gio. Een kopgroep zonder oranje, kopgroep. Die bestond uit zeven man, maar die nu nog maar bestaat uit zes man. Omdat Christian Poos de Luxemburger heeft moeten afhaken. En daarachter een achtervolgende groep met twee Belgen. Een Italiaan, een Australiër en een Fransman. En opnieuw geen Nederlander, maar je kunt het ook van de positieve kant bekijken. Zij houden zich nog rustig, misschien wel voor de finale. En er is ook weer een Formule 1 wedstrijd, de Grand Prix van Singapore. Roland van Dam. Ja, De enige avondrace op de kalender. en De grote vraag is: wordt Sebastian Vettel deze race al wereldkampioen? Het kan, maar daarvan, daarbij is hij wel afhankelijk van de concurrentie. Vooralsnog heeft hij zijn pole position, zijn elfte van dit seizoen verzilverd. Want hij leidt de race voor Jensen Button. Fernando Alonso, Mark Webber die weer een slechte start had, Felipe Massa, Nico Rosberg en Lewis Hamilton is teruggevallen naar de achtste plaats. Hij was heel slecht weg. Andere sport waar we vanmiddag bij zijn. Amsterdam-Bloemendaal, een vroege topper in de hockeycompetitie. We zijn bij Nederland-Rusland, Het dus was om half zes. We beslissen een wedstrijd, althans, voor wie de eerste weer in de pool wordt... bij de EK-volleybal van de vrouwen. En we besteden natuurlijk aandacht aan het prachtige wereldrecord... het nieuwe wereldrecord van Patrick Macau op de marathon. En er is natuurlijk voetbal van. Ja, om half drie beginnen de graafschap FC Groningen en RKC tegen NEC. En om half vijf ook nog Excelsior tegen Vitesse. En verder zijn ook nog twee wedstrijden in de jubileerde league. Telstar-Veendam, niet echt belangrijk, maar wel belangrijk... In de strijd met de eerste periode is Eindhoven tegen Zwolle. Love that can bring peace. Ja, ja, so won't you ja, try? Yeah. I, I, I. We gaan even naar Bas in Alkmaar. AZ Feyenoord 85e minuut 2-1 geworden. De goal van Brett Holman die met het hoofd de bal binnenkomt in de kruising. Daar een voorzet vanaf de rechterkant. Die bal lijkt nog eigenlijk wel erg lang onderweg. Maar Feyenoord ziet toch geen kans om daar met verdedigers naartoe te komen en zo krijgt Holman bepaald niet de grootste op het veld de kans. Om daar de bal achter Mulder te knikken. Hij was er dus een minuut of vijf geleden heel dichtbij. Met die vrije schop die via de binnenkant van de paal over de doellijn rolde. Toen had Mulder nog een antwoord. Want kon hij op miraculeuze wijze nog een hand tegen de bal krijgen. Dat is de keeper van Feyenoord nu niet gegeven. En Holmen zet AZ op voorsprong in de 85 e minuut van deze wedstrijd. Nadat Bakal in de laatste fase van de eerste helft Feyenoord op 0-1 had gezet. Na goed voorbereidend werk van Schaken tegelijk maken na een uur kwam uit een vrije schop van Elm. En nu dus tegen het inmiddels tot tiental gereduceerde ploeg van Feyenoord Bakal. Of Bakal Holmen de 2-1 achter Mulder knikt. En dat betekent dat Feyenoord ja, met zijn tien of met zijn elf het zal wel, nu plotseling toch haast heeft om nog wat van deze middag te maken. De overtreding wordt gemaakt nu, of nee, buitenspel is het voor Benschop. Die Altidore is komen aflossen in de spits bij AZ. En dat betekent een vrije schop voor Feyenoord. Dat zo even Van Haren nog in het elftal heeft gebracht voor de gestreden. Jordi Quasi. De trainers Verbeek en Koeman spelen natuurlijk allebei tegen hun oude club. Kijken langs de dekoud toe wat er gebeurt. Kan Feyenoord nog een vuist maken? Kan de ploeg uit Rotterdam de rug nog rechten in deze wedstrijd in Alkmaar? En hoe moeilijk zal dat dan zijn met zijn tiener? Een gemaakt op het middenveld door Feyenoord. vrij schop voor AZ. En AZ waar Feyenoord in de afgelopen minuten eigenlijk niet zo gek veel haast meer had begrijpelijkerwijs. Heeft AZ dat nu niet meer. En gaat de bal via 4, 4 geven naar Moisander. Rustig terug. En dan breed naar Marcellis. Goedmoenson, invaller. Gekomen voor de gestreden. Roy Berends wil de bal. Maar kan niet beloven omdat de paas te ver is. Feyenoord speelt de bal terug naar Mulder. En zo kan de Rotterdamse ploeg weer komen via de linkerkant van het veld. En verzamelen zich nu toch veel mensen voor dat doel van de ST-Band. Of in ieder geval in de richting van het Alkmaarse strafsoepgebied. Ook Vlaar nu als extra spits mee naar voren. kopsterk natuurlijk de aanvoerder en verdediger. Dani Fernandes, die zijn eerste basisplaats sinds eind 2009 kreeg. Heeft de bal verspeeld om AZ wil counteren via Goedmoetsen. Holmend wil de bal weer aan de andere kant van het veld. Daar is veel ruimte, daar gaat ook nu de bal naartoe. Hij kan hem aannemen net buiten het strafschopgebied. Het duurt allemaal eigenlijk net iets langer dan AZ had gehoopt. Zeker als Holmend nu kiest voor balbezit en de bal zelfs terugspeelt. Heeft AZ de schaapjes op het droge is de vraag. 2,5 minuut plus extra tijd, dan weten we het antwoord. Je zei misschien, houden ze het kruid nog droog, de Nederlanders? Of moeten ze echt in de vol in de achtervolging? Nou, ze hoeven zelf niet echt vol in de achtervolging. Hoewel het uh, peloton nu trouwens uh, helemaal uh, voet aan de grond moet zetten... betekent uh, dat er een valpartij is geweest. Daar links van de weg met een uh, Fransman uh, zie ik daar uh, op de grond liggen. Ik ben benieuwd wie dat uh, zal zijn. Het is een van de Fransman, Biel K3. We kennen hem nog van de Tour de France. Daar hebben we hem veelvuldig veel van voor gezien. Uh, daar heeft Rob Ruig nog een appeltje met hem te schillen gehad. Want K3 uh, ging... Toen ruig demareerde uit het peloton in zijn wiel zitten en wilde niet overnemen. En uh, uiteindelijk werden beide heren weer teruggepakt. Maar goed, die K3 is dus nu uh, gestopt. Uh, die ligt nog steeds uh, half onder een hek. En uh, dat, is, dat ziet er toch niet echt helemaal geweldig uit. En dan zie je toch ook aan de andere kant van de weg. kijken of er wat voornamere slachtoffers uh, nog zijn. Voorlopig uh, zien we geen echte grote namen daar staan. De valpartij zal ergens uh, midden in het peloton zijn geweest. Misschien wel iets meer naar de achterkant van het uh, peloton. Maar uh, Frank Slek, ja, die zouden wel bij staan. Die zien we daar wel bij. Ja, dat is toch wel een van de grootste namen die dan in ieder geval bij die valpartij betrokken is. Hij staat daar inderdaad wat voor overgebogen over het stuur. En ik denk eerlijk gezegd, zo'n beetje aan zijn lichaamstaal te zien, dat Schlek niet meer van plan is om de koers echt voortvarend te gaan vervolgen. Want het tempo ligt hoog. Want laten we het daar maar eens even op concentreren. De Engelsen en de Duitsers, die zijn in achtervolging. Die proberen daar de zaken in ieder geval zo dicht mogelijk. ...in de buurt van die kopgroep te krijgen. We hebben namelijk een kopgroep van zes man op dit moment. Kopgroep die al vroeg in de wedstrijd te vandoor is gegaan. Met uh, Kangert daarbij. Dat is een uh, S. dan Tjoezda uit Oekraïne. Anthony Roux, goede Fransman. Lastras, winnaar van een etappe in de Vuelta Spanjaard. Dan hebben we Iglinski en Kizerolovski. Dat zijn de mannen in de kopgroep. Geen Nederlanders dus daarbij. En daarachteraan, daar zagen we ook een groepje wegspringen... ...die inmiddels uh, toch ook wel een minuutje voorsprong hebben op het uh, peloton... En uh, dat groepje, daar zit Simon Clark bij, Olivier Keizen. Olivier Keizen is een Belg. Dan hebben we een andere Belg, Johan van Summeren, winnaar van Parijs. Robert Luca Paulini, de Italiaan Johan Offredo. aanvallende renner. En dan hebben we voor de rest... Nee, dat waren ze dan, dat waren dan de mannen in de achtervolging. Want daarachter komt dan het peloton op 2 minuten en 24 seconden van de koplopers. Nou, het ziet eruit. Frank Slek gaat in ieder geval de koers beëindigen. En die is er al niet bij. Die heeft een uh, probleem met zijn gebit. Die uh, zal uh, niet in deze koers te zien zijn. Frank Schlek nu ook eruit. Christian Poos, de Luxemburger al teruggevallen uit de kopgroep. Ja, Luxemburg die kunnen we nu echt wel gaan schrappen. Het is afgelopen voor, uh, het broer, voor de oudste broer Schlek. Die kan zijn weg niet vervolgen. Gelukkig geen Nederlanders voorlopig, zover we konden zien, bij die valpartij betrokken. Betekent dat ze nog allemaal in het peloton rijden. Slotfase in Alkmaar AZ op weg naar de compositie. was Tegelen. Zo is het. De extra tijd aangekomen inmiddels. De wedstrijd 2-1 1 voor AZ, opstootjes in de slotfase. Nu loopt dat met een sisser af omdat de heren vlaar en wie is dat? Dat lijkt mij de invaller. Clavant met elkaar botsen. Dan uh, neemt AZ de schop heel snel. Wil Feyenoord ertussen komen? Schiet het ook op doel? Ja, dat loopt nog niet. scheidsrechter Paul van Boekel heeft. Uh... Zijn handen meer dan vol. Zo even een opstootje waar El Amadi en Wernbloom bij betrokken waren. Merkwaardige wijze en daarmee geef ik aan dat Paul van Boekel de weg een beetje kwijt is. Geeft hij nadat de rook is opgetrokken geel niet aan El Amadi maar aan Bakkal en Wermbloom. Hij weet het even niet meer. 2-1. AZ Feyenoord. Slotminuten van het duel in de extra tijd. AZ heeft de bal. Feyenoord met de moed van Hoog. Ja, wat heet als Maher zo makkelijk de bal verliest En Dani Fernandes kan paas het straf op het in. Maar daar is dan Esteban om de bal te vangen. Voor Vlaar die nu echt de diepe spits bij Feyenoord geworden is. En dan maar hopen dat de bal een keer op zijn hoofd terecht komt. Dan zou je de bal eerst moeten hebben. Die heeft AZ nu. En verstuurt een paas naar Johan Berg-Gutmundsson. De invaller aan de rechterflank, die kan wel bij de bal in de buurt komen... maar hem niet controleren. De bal gaat over de zijlijn. En Feyenoord mag een ingooi gaan nemen, maar staat dan diep op de eigen helft. De tijd tikt door. 91,5 minuut. Nog anderhalf minuut over van de extra tijd. En Feyenoord krijgt niet veel mogelijkheden meer in deze wedstrijd. Opnieuw een ingooi aan de linkerkant van het veld. Martins Indi doet dat. Mokotjo, de twee invallers, kaatsen elkaar de bal toe. Die gaat dan naar de vrij. Erg ongelukkig. Penschop doet daar storend werk. Krijgt nog bijna de bal ook. Maar Feyenoord speelt dat uiteindelijk goed uit. De laatste minuut in aantocht en Feyenoord moet vaart maken als het nog wat van de middag wil maken. Schaken die in de eerste helft uitstekend speelde en een hoofdrol had bij de goal van Bakkal. Wordt nu weggestuurd aan de rechterkant, kan hij bij de bal komen. Klavan met het hoofd, kan de bal het straftopgebied weer koppen? kan hem nog binnenhouden ook. En een peer naar voren gegeven die dan door Maher wordt doorgekopt. Maar Feyenoord blijft nu brutaal aan de bal en met alle mensen op de eigen helft staan of op de helft van AZ staan. De diepe bal opnieuw. Vlaar wil doorkoppen. Komt er niet bij. Opnieuw ingebracht door Mokotjo. Raakt de bal verkeerd. Van Haren wil controleren. Paas naar de zijkant naar Schaken. Nog één voorzet moet hij nu denken en dan maar hopen dat hij op het hoofd komt van Vlaar. De bal wordt doorgekopt door Clavant, Blijft hangen op de tweede paal. Want hij wegkomt door Marcellus. Die komt hem wel weg Maar in de voeten van de tegenstander wordt geschoten op het hoofd van Elm die de bal er maar wegkomt. Vlaar breekt opnieuw in met het hoofd. Dan moet Elm weer aan de bak. Die de bal een keer laat stuiteren op de borst en hem dan vervolgens wegtrapt. Zo is de omsingeling van Feyenoord compleet. Maar is Esteban de keeper. Er nog niet serieus op de proef gesteld. Het publiek boos omdat het vindt dat de wedstrijd voorbij moet zijn. Maar dat is nog niet zo. Opnieuw Vlaar gezocht. Van Haren kan vanaf dat schieten. Schiet tegen Elwop. Die bal komt niet in de buurt van het doel. Schaken brengt opnieuw in. Schiet eigenlijk. En dan komt de bal in de handen van Esteban. En zou de buit voor Az binnen moeten zijn? En haalt het publiek opgelucht adem. De klok op 93 minuten en 2 seconden. Koeman met de handen in de zakken weet dat het verspeeld is. Verbeek met de handen in het haard toch bijna. Weet dat het bijna binnen is als ze nog een bal naar voren krapt. En Paul van Boekel zegt het is voorbij. 2-1. Zo eindigt het in Alkmaar. Feyenoord was er dichtbij. Feyenoord had de zaakjes goed op orde. Kwam op voorsprong via Bakal. Maar na de gelijkmaker van Elm en de rode kaart van Kelvin Leerdam. Ik blijf zeggen zwaar gestraft. Hoewel die er hard in kwam in het duel met Marcellus. Maar toch. ...is er uiteindelijk een winnende 5 minuten voor tijd van Brad Holman... ...en is AZ na deze winst op Feyenoord te koplopen in de eredivisie. En wij gaan naar de Grand Prix Formule 1. Singapore, Ronald van Dam. Ze hebben zich allemaal al overgegeven van de week. Rijden ze nog wel tegen hem? Ja, nou ze rijden vooral achter de maan uh, weer zoals uh, gewoonlijk. 10 seconden is al het gat tussen Sebastian Vettel en de nummer 2 in de race, Jensen Button. Inderdaad, Toms hebben zich allemaal overgegeven. Het was Fernando Alonso. Die zei uh, Sebastian Vettel, hij rijdt gewoon fantastisch. En nee, ik word geen wereldkampioen meer. En zo, zulke woorden hebben ook Mark Webber, Jensen Button en Lewis Hamilton gesproken. Ja, de vraag is dus: van, uh, wordt hij het vandaag? En anders wordt hij het wel in de volgende race in Japan. Heel simpel het scenario. Hij wordt vandaag wereldkampioen. Als hij zelf wint. Nou, hij ligt nu eerst in de race, dan moet Alonso vierde of lager eindigen. En Button of Webber die moeten derde of lager eindigen. Maar goed, Button ligt tweede en Alonso derde. Dus op basis van deze stand in de race gaat hij vandaag nog niet worden. Maar dat hij zijn tweede wereldtitel op rij gaat pakken... Dat, ja, dat is gewoon een kwestie van aftellen voor Sebastian Vettel. Mooie race hier in Singapore. Het is naast Monaco de enige stratenrace verder nog op, het, op de kalender. En het is een avondrace. Hè. 3000 lampen worden hier gebruikt om het circuit fantastisch te verlichten. Het is een beetje oppassen. Het is ook warm. 30 graden, vochtig. Toch wel een moeilijke race voor de coureurs. Hoe ga je om met je banden? Hoe zorg je ervoor dat je de slijtage beheersbaar houdt? Gaan we twee stops zien? Drie stops? Kortom, er zitten nog wel veel ingrediënten in de race, maar één zekerheidje hebben we: Sebastian Vettel is op dit moment een klasse apart, en hij heeft dus al inmiddels een voorsprong van 10 seconden op Button, Alonso, Webber, Massa en Hamilton. Is de twee Mercedesen voorbij, die ligt nu weer zesde in de race. Wat een goal. De eerste divisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen in Amsterdam, waar Ajax Twente eindigde in 1-1. Maar er is stond het 1-0 door een goal van Soleimani en vlak voor tijden Luc de Jong met de gelijkmaker. En dus een belangrijk doelpunt van de Jong. Een prachtig einde van de wedstrijd dus voor hem. Ja, kijk, uh, in de arena is het altijd mooi om een goal te maken. Hè. Dan maak je niet zoveel. Uh, ja, uh, voor het team was het gewoon ook heel belangrijk op dat moment. En uh, ja, kijk, uh, We waren zo goed bezig in de tweede helft en dan wilden we dat ook graag bekronen. En uh, gelukkig gebeurde dat. Ajax had de wedstrijd al veel eerder moeten beslissen... want de ploeg van trainer Frank de Boer domineerde lange tijd. Ja, maar ik denk dat wij dat ook uh, de tegenstander uh, toedwingen. Dat wij een bepaalde goed positie spel... en de juiste momenten uh, de versnelling hebben. Uiteindelijk hebben we daar ook onze kansen uit gecreëerd. En we waren ook fel uh, in de duels. En normaal gesproken uh, gebeurt dat wel heel vaak in de arena. En eigenlijk scoorde Ajax twee keer... maar het doelpunt van Jan Vertongen werd onterecht afgekeurd vanwege buitenspel. Vertongen had dan ook flinke kritiek op de grensrechter... Ja, maar dat weet iedereen dat hij niet goed zat. Uh, zo'n bal en je loopt door naar de tweede paal. Dat kan natuurlijk nooit buitenspel zijn. En uh, ja, Dat is gewoon uh, ja, kapitaal kapitale vals van de lijnrechter. En dan nog even over de tegengoal. Frank de Boer maakte verwijt over de manier waarop die tegengoal ontstond. Verwijt aan zo'n spelers, maar ook aan zichzelf. Dan kan je mezelf ook wel kwalijk nemen. Dat je gewoon dan uh, drukkelijker uh, moet coachen. Dat je, dat je op 1 op 1 moet gaan spelen. En dat je Wisschrof niet steeds uh, moet ingaan uh, laten dribbelen. Uiteindelijk komt daar ook de goal uit. Alleen ik vind dat, uh, dat de groep mag zelf dat ook uh, zien. En als ze zeggen in de kleedkamer daarna, ja, dat, hebben we, dat hebben we geprobeerd... maar eentje luistert niet, ja dat, dat kan ik dus uh, niet met mijn pet bij. En zo werd het uiteindelijk een wedstrijd met twee gezichten... vond ook Twente trainer Ko Adriaanse. Ja, de eerste helft duidelijk voor, je, voor Ajax. Uh, met met ja, duidelijk krachtsverschil. De tweede helft was misschien gelijkwaardig. En, uh, maar ja, het gaat toch om de goals, 1-1. Uh, maar voor Twente in een uitdewel hier in de arena uh, is het toch een goed resultaat. En met name de manier waarop we de laatste 20 minuten hier hebben gespeeld. PSV-Roda werd 7-1 maar liefst. Bij de Russen is het al 4-0 via Toivonen, Mertens, Mertens en Strootman. Malki maakte 4-1 vlak naar rust. Weer Mertens, Matafs, eindelijk eentje had er meer mogen maken. En Mertens met zijn vierde uit een strafschop werd het 7-1. Vukovic van Roda kreeg al rood in de 19e minuut. De PSV bij Nalden miste bij een 4-in-tussenstand nog een penalty. Maar Ries Mertens was dus andermaal de grote meneer. Vier keer voor PSV. En hij droeg de doelpunten de afloop op aan een oud ploeggenoot. Ja, ik wil toch uh, dan iemand bedanken deze week. Ik was uh, op bezoek gegaan bij Mia Ineso. En uh, ja, dan zie je toch hoe, uh, hoe sterk die blijft. En, uh... Dan blijf je toch wel nadenken over het leven. en uh, ja, Ik wil hem even bedanken, want uh, hoe sterk die blijft onder deze situatie. Hij uh, stuurde me net een berichtje dat hij uh, het leuk vond. Ze dus waren allemaal voor hem. en uh, Ja, ik zeg het. Mooi. Mooie woorden dus van Dries Mertens voor Mihai Nesu... die door een dwarslesie bijna helemaal verlamd is geraakt bij Utrecht... destijds door dat vreselijke ongeval op de training. Trainer Fred Rutte dan, uh, weer terug naar gisteravond... die had genoten van het spel van PSV. Kijk, dit is, dit is een nieuw team met uh, ja, maar heel veel nieuwe spelers met, met heel veel drang en heel veel, uh, ja, heel veel energie. Nou, en als je dan vandaag zo'n wedstrijd speelt, ja, dan is dat voor mij als coach en alleen maar genieten. Dan aan de andere kant in Kerkraad een stuk minder genieten op het moment. Tweede grote nederlaag van Roda in een week na de 5-0 tegen Vitesse. De druk op trainer Harm van Veldhoven. Zou die kunnen gaan toenemen? Nou, dat, dat, zo voel ik dat niet meteen, maar ik denk wel dat je moet kijken met wat je gebracht hebt. Je kan verliezen in de Arnhem hè, met, met dat elftal, je kan hier ook verliezen. Maar ik heb eigenlijk juist het elftal een stukje steun gegeven, omdat ik weet dat we het ook zo moeilijk hebben op dit moment. Uh, en eigenlijk met die steun uh, doen we heel weinig en, en, en natuurlijk werd het een stuk moeilijker door het feit dat we ook met tien kwamen. Nak, FC Utrecht dan. Het werd 1-0 door een goal van Luijks in de tweede helft. Zulo van Utrecht kreeg vlak voor de rust zijn tweede gele kaart en dus rood. En het is voor Nak pas de eerste thuisoverwinning dit seizoen. Die kon de ploeg goed gebruiken. Matchwinner winnaar Kees Luijks. Nou, thuis moeten we de punten sowieso uh, pakken. En daar putten ook kracht uit uit de, uit de support van het publiek. Maar we zijn wel uh, beter aan het spelen nu, vind ik, de laatste weken. En dat is niet alleen door het, door het publiek. Maar ook bij NSC uit, ook bij Vitesse uit, uh, komt er wel een, uh, een lijn in. En uh, de spelers doen wel wat ze, wat ze moeten doen eigenlijk. Afspraken worden veel meer nagekomen. Dat is wel beter. Alleen 11 uh, tegen 10, daar moeten we nog even op oefenen misschien. Ja, 11 tegen 10 inderdaad. Na die tweede gele kaart voor Zulo. Maar Erwin Koeman was die gele kaart, en dus ook rood, eigenlijk wel terecht. Nou, ten eerste vind ik, vind ik het, uh, ja, mijn reactie vanaf de bank was dat het dom was, omdat, omdat je wist dat je al een gele kaart had. Maar ik zag het op de beelden, nou dit was bijna, ja, bijna niks natuurlijk. En om hier een tweede gele kaart voor te geven, ja. en, en een half uur later wordt iemand anders op zijn schenen getrapt en er uh, gebeurt niks. Dus Het was een heel hele, hele licht vergrijp, maar inderdaad een tweede gele kaart en dan dupeer je ploegen, uh, je ploeggenoten ermee. Herenveen Herakles werd 1-1 met de rust 1-0 via Assaidi, Armenteros 1-1. En na die gelijk maken van Herakles raakte de ploeg van Heerenveen-trainer Ron Jans de kluts een beetje kwijt. Ja, absoluut, want je voelde het gewoon aankomen. Het kost, kost heel veel kracht om tegen Herakles te spelen, want het begonnen gewoon een geweldig positiespel. En het was eigenlijk steeds tot de 16. Alleen eh, ja, na de goal eigenlijk niet meer, want dan werd het heel gevaarlijk. En eh, de laatste twintig minuten mogen wij blij zijn dat het 1-1 blijft. Complimenten dus voor dat positiespel van heer Raakles, bijna wekelijks. Trainer Peter Bos vindt dan ook, ondanks dat hij nog niet zo heel veel punten heeft... dat zijn ploeg wel op de goede weg is. Ja, als ploeg weet ik waar we staan. We hebben gewoon een ploeg die iets van voetbal moet hebben. Die, die, die, die moet durven voetballen uh, opbouwen van achteruit. En op die manier de tegenstander achter ons aan moet lopen. En uiteindelijk, als we verder in de competitie zijn... dan uh, dan zullen we wedstrijden op die manier moeten gaan beslissen. En, en ik voel ook wel dat we daar steeds vaster in worden en dat dat steeds beter gaat staan. En, uh, in die zin weet ik waar wij als ploeg staan en op de ranglijst te laag. ADO Den Haag tegen VVV werd 2-0. bij beide goals viel al voor de rust. John Verhoek 1-0 en Horvat 2-0. Het spel van ADO deed af en toe weer denken aan het succesvolle vorige seizoen. Volgens Lex Immers heeft de ploeg die glans dan ook nog niet verloren. Nee, dat denk ik niet. Wij hebben uh, vandaag weer bij vlaggen laten zien dat wij heel goed kunnen voetballen. En uh, ja, vandaag hebben we laten zien uh, ja, dat we toch een hoop vertrouwen hebben en dat we het nog steeds kunnen. Alweer een uiteenlaag dus voor VVV en die ploeg heeft nu buiten Venlo nog geen punt gepakt. Moet ook de aanvoerder van gisteren, Ferry, de recht toegeven. Ik weet niet waar dat aan ligt, maar uh, ja, het moet niet zo'n groot verschil zijn tussen thuis en uit. We moeten gewoon uh, als een team bij elkaar blijven, ook vandaag, vanavond ook bij een uitwedstrijd. Alleen ja, vandaag lukt het niet. We moeten gewoon de volgende wedstrijd weer bekijken en dan, uh, dan pakken we die punten wel. Ja, een grote conclusie altijd naar de volgende wedstrijd kijken. En dan pakken we die punten wel, zomaar ineens. AZ Feyenoord is net afgelopen 2-1. Drie wedstrijden, twee op het punt van beginnen. De Graafschap FC Groningen, RKC Waalwijk NEC. En om half vijf Excelsior zal punten willen halen. Maar dat wil Vitesse ook. De stand AZ is de nieuwe koploper met 18 punten uit 7 wedstrijden. Twente staat nu tweede met 16 uit 7. En Ajax derde met 15 uit 7. VSV 14 punten uit 7 wedstrijden en 5 de Feyenoord ook 14 punten uit 7 wedstrijden. Situatie onderin: Rode RODRC heeft 6 punten uit 7 wedstrijden en staat 15e. 16e de Graafschap, 5 uit 6. 17e VVV 3 punten uit 7 wedstrijden. En Hekkersluiter nog altijd Excelsior 1 punten uit 6 wedstrijden. Betekent dat we weer gaan fietsen? Gio Lippens met koplopers, mensen daarachter. Eh, wat zijn de verschillen eigenlijk? En een regerend wereldkampioen in de problemen. Uitredend wereldkampioen, zie hij won voor vorig jaar in Melbourne, in Geelong, om precies te zijn aan de kust daar in Australië. Maar Thor heeft ook achter die valpartij stilgestaan en rijdt nu op een minuut ongeveer van het uh, peloton. En dat betekent toch dat dat gat niet zomaar dicht is gereden. Hij is trouwens in uh, goed gezelschap, want uh, er rijden nogal wat namen daar op achterstand. Husshoft, Eisel, Henderson, Tony Martin, Luis Leon Sanchez, Greg van Avermaat en de Nederlander Nicky Terpstra. Die zit dus ook in die groep die op een minuut achter het peloton rijdt. We hebben inmiddels wel een kopgroep van 11 man. De twee oorspronkelijke groepen zijn bij elkaar uh, gesmolten. En die hebben een voorsprong van 55 seconden op een achtervolgende groep. En nu wordt het interessant, want het is voor het eerst dat de Nederlanders zich van voren laten zien. Bouke Mollema en Pieter Wening. Wening was de eerste die alleen wegsprong. Kreeg uiteindelijk een paar man met zich mee. Onder andere Bouke Mollema. En dat zijn de mannen die nu in achtervolging rijden. Mollema, Seurensen, Roorregger, de Oostenrijker, Pieter Wening, Bedenkoek uit Australië. Dat zijn de mannen die daar achteraan rijden. En Francesco Gavazzi, die moet dan toch een gaatje laten. Die had aansluiting gekregen, maar rijdt nu weer op een paar seconden van die achtervolgers. En dan het peloton, aangevoerd met name door de Engelsen. Want die willen het zo graag bij elkaar houden. Die willen ervoor zorgen dat Mark Cavendish zo meteen hier een meesterlijke sprint kan gaan afwerken. Maar de sprint is in ieder geval nu al een klein beetje ontdaan van een van de angels. Want als Huushoff er niet bij is, dan hebben we toch een van de grote favorieten voor de wereld titel Hebben we er niet bij zitten. De koers is in elk geval losgebarsten. Nog minder dan vijf ronden te rijden hier. Het gaat razendsnel. Want we rijden gemiddelde van boven de 45 km per uur. Radio 1. Het NOS journaal. Net half omhoog Duiven de Wit. Goedemiddag. Voor het eerst in de geschiedenis van saoedi arabië krijgen vrouwen kiesrecht. Ze mogen zowel stemmen als zich kandidaat stellen, maar voorlopig alleen bij de lokale verkiezingen.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 Twee wedstrijden, zijn ik u al, om half drie dus net begonnen. De graafschap die onder dat stippenlijntje staan en punten nodig hebben. En dat doen ze tegen Groningen, waarbij het ook niet echt super gaat. Nee, beide ploegen inderdaad moeizaam tot nu toe. Tom, een minuut onderweg hier op de Vijverberg, volgepakt. Het zonnetje schijnt. Twee ploegen die moeizaam dus draaien. Groningen staat tiende, zeven punten. De Graafschap daar nog onder, veertiende, slechts vijf punten. En ook nog maar vijf doelpunten gemaakt. Dus dat houdt niet over. En het was bovendien ook nog eens een onrustig weekje hier in Doetinchem... met het vertrek van Leen Looyen, de technisch directeur. Er stond veel onvrede in de organisatie over zijn functioneren... Een stroeve relatie met trainer Andries Uldering. Met de scouts had hij totaal geen contact. En het bestuur besloot uiteindelijk om de stekker eruit te trekken. En loyen per direct weg te sturen. Het is FC Groningen dat nu het balbezit heeft. Op de helft van de Graafschap na twee minuten. 0-0 uiteraard de stand. De bal wordt rondgespeeld centraal achterin. Bij FC Groningen kon Burnett toch vanaf de aftrap verschijnen. Hij raakte geblesseerd in de bekerwedstrijd van afgelopen donderdag tegen AZ. Een duel dat Groningen verloor met 4-2 na verlenging wat dat betreft. Hebben veel spelers van Groningen misschien toch die zware wedstrijd van donderdag nog wel in de benen. Want er zit uh, slechts een uh, dag of twee natuurlijk uh, tussen. De Graafschap speelde woensdag ook voor de beker. Ging wel door na het nemen van strafschappen. Strafschappen ook dat was dus een uh, slijtageslag. Maar Groningen was uh, uiteindelijk dus minder dan AZ en de Graafschap wel iets sterker dan FC Utrecht. Het balbezit is nu voor de Graafschap achterin dat uh, met dezelfde namen voor de dag is gekomen vanmiddag in vergelijking met vorige week. Toen nog kansloos werd verloren in de Kuip van Feyenoord met 4-0. Wormgoor speelt de bal nu naar Van der Pavert, de centrale verdediger. Dan naar Evers, de linksachter. En zo is er tot nu toe nog weinig aan de hand. En spelen de ploegen vrij voorzichtig nog eens het aftasten in de beginfase hier op de Vijverberg tussen de Graafschap en Groningen. En dan het wonder van Waalwijk. RKC thuis tegen NEC Frank Wilaert. Ja, dat zal Alex Pastoor nog wel herkennen, dat wonder. Want eh, zijn ploeg, eh, vorig jaar Excelsior, beleefde datzelfde wonder ook. Tien punten na zes wedstrijden. Toen overigens na zeven wedstrijden ook nog steeds tien punten. Ik denk dat hij daar vandaag een beetje op hoopt. Als hij die uh, geschiedenis van RKC, uh, recente geschiedenis dus, herkent. heeft in ieder geval. En uh, ja, hij zal uh, uh, dat zeer zeker willen. Want NEC, uh, verloren van NAC, verloren van de graafschap. Heeft vandaag de puntjes natuurlijk weer eens een keer nodig. En je verwacht ook gewoon wat meer van NEC dan wat ze de laatste weken hebben gepresteerd. Met Sevuik uh, zijn eerste basisplaats bij NEC dit seizoen. Hij staat in de punt van de aanval. En uh, het debuut bij NEC van Conboy, de Deen, hij komt over van. Van Eschberg, of kwam over van Eschberg. 23 jaar linker centrale verdediger. Hij staat naast Nuitik omdat Van Eijden geblesseerd is. Hij is er vandaag helemaal niet bij. Wel platje gewoon in de basis. George in de basis. Die flankeren de aanval waar Zevuik dus in het midden staat. En RKC, ja, dat is ook de kracht van RKC. Die spelen gewoon met de vertrouwde elf. En dat doen ze al een tijdje. En dat doen ze ook natuurlijk prima. Hebben ook de eerste kans in deze wedstrijd al gehad. Castellion uit de draai lastige bal. Was wel een redding van Babels voor nodig. Om het doelpunt te voorkomen. Diezelfde Castellon nu aan de linkerkant van het veld in uh, balbezit. Met uh, wil bij zich in de buurt. Dus moet hij eventjes naar uh, achteren. Even weer terug richting Drost. Drost nu aan de rechterkant. Spel helemaal verplaatst richting Bandjaar. Uh, andere uh, bek aan de rechterkant. Uh, zoekt nu uh, Platje op. Die is mee teruggelopen. Maar de bal, controle over de bal is weg. Schöne neemt over. Amieu. Tikt naar voren richting Daar Krijgt Schöne een behoorlijke tik in het gezicht van Snow. Maar het mag. RKC komt weer in balbezit. Ten Voorde wil natuurlijk graag scoren. Is verhuurd door NEC aan RKC. Hij zal zich vandaag aan zijn trainer willen laten zien. Althans de trainer waar hij eigenlijk in dienst is. Natuurlijk dat zou dan NEC moeten zijn. Castellion nog maar eens een aanval. Van Peppe met de voorzet. Ten Voorde komt er dan uiteindelijk niet aan. En na 4,5 minuten staat het ook in Waalwijk nog 0-0. De Keniaan Patrick Macau heeft vandaag in Berlijn een wereldrecord op de marathon gelopen. Hij was 21 seconden sneller dan het oude wereldrecord van drie jaar geleden van Haile Gebrez Salassi. In de studio is aangeschoven Leon Haan, onze atletiek specialist. Uh, Leon, uh, het wereldrecord vandaag. Uh, waarom liep je het? Waren de omstandigheden zo goed? Was Macau in de vorm van zijn leven? Beide, beide. Uh, de omstandigheden waren heel goed. 12 graden Celsius, uh, bijna geen wind, laag luchtvochtigheidspercentage. Uh, daarnaast uh, veel tempomakers en een ideaal, vrijwel ideaal parcours. Want vlak in het laatste, in het tweede deel van de, van de race, loopt het ietsje heuvelaf. Maar Heuvelaf is eigenlijk uh, ja, te zwaar benadrukt. Het uh, is binnen alle normen, want er mag binnen een marathon binnen een kilometer niet meer dan één meter gedaald worden. Maar, ide maar ideale omstandigheden eigenlijk, ja. Want het parcours in Berlijn staat sowieso al bekend, om een snel, als, als zijn een snel parcours, hè, vijf wereldrecords al, ook Geber Salassi liep daar drie jaar geleden het wereldrecord. Dus Wat dat betreft is het geen toeval dat het daar gebeurt? Nee, zeker niet, zeker niet. En ook niet uh, wat betreft de persoon. Patrick Macau, 26 jaar, een Keniaan die uh, nu bezig was aan zijn vijfde marathon, uh, twee keer gewonnen in Berlijn en in Rotterdam, had ze in, in Rotterdam 2009 gedebuteerd, is een jongen die kwam van de, laten we zeggen, kortere afstanden, zoals dat eigenlijk ook wel gangbaar is binnen de atletiek, daarentegen had hij niet echt een lange baancarrière, hij heeft zich hem volledig gefocust op de weg, heel langzaam gebracht, niet te veel wedstrijden gedaan, volledig gefocust op deze race in Berlijn en dan rolt het eruit. Hij praat zelf over een nieuwe generatie die er nu aankomt, Macau, uh, mag je dat echt zo bestempelen dat er een hele nieuwe generatie marathonlopers nu Gaat, gaat binnenkomen? Ja, ik denk dat hij daarmee wil zeggen dat hij uh, dus een atleet is die relatief snel voor de marathon gekozen heeft. En vrij snel eigenlijk ook voor de wegatletiek. In het verleden was het toch wel gangbaar dat je eerst de baanatletiek deed. Heel veel snelheid opbouwen. Op latere leeftijd schuif je door naar de weg. En dan probeer je op de weg succesvol te zijn. Dat heeft Gebers Lassie natuurlijk gedaan. Ja, gewoon een, een fenomeen op de baan. Met uh, wereldrecords. Met uh, olympische titels op de 10.000 meter. Met wereldtitels op de 10.000 meter. En die is pas op latere leeftijd is hij doorgegroeid naar de marathon. En vervolgens dus heeft de marathon mooie taptijden en wereldrecord neergezet. Maar Macau heeft dat eigenlijk al vrij snel gedaan. Ja, die Gabriel Salasi trouwens, van, van de oude generatie. Zijn periode zit er wel een beetje op. Ook vandaag opgegeven. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, ik hoop het eigenlijk niet, want ik, ik gun hem gewoon die Olympische titel. Dat is heel hoog gegrepen nu, want hij is 39 jaar. En je zou zeggen, uitgevallen in New York vorig jaar, november. Nu uitgevallen in Berlijn, ja, het is niet meer hem gegeven, zeg maar. Maar ja, gezien de status van de man, uh, ja, de grootheid van Lassie, zou ik hem wel Olympische gouden medaille gunnen. Over, over trouwens over Macau en de Spelen gesproken. Zegt dit nou iets uh, richting over een jaar in Londen? Ja en nee, omdat um, aan de ene kant er veel concurrenten zijn voor Macau omdat het aan de andere kant een marathon is waarin altijd veel kan gebeuren. En omdat het nog niet definitief vaststaat, nog lang niet zelfs... wie er namens Kenia bijvoorbeeld uh, vertegenwoordigd zal zijn... bij de Spelen uh, van Londen op de marathon. Ja, en uh, tot slot was ook wel goed nieuws met betrekking tot Miranda Boonstra... daar in Berlijn, hè? want zij heeft nu een Olympische nominatie. Nee, nee, nee, net niet. net niet, Want zij heeft uh, 2, 29 23 gelopen. Zij finisht als tiende. De procedure was of... Je loopt onder de 2,27,24, rechtstreeks kwalificatie. Of je voldoet aan uh, een top 8 klassering in een van tevoren vastgestelde topmarathon. Zoals deze in Berlijn. Maar dan moet je daarbij binnen de 2,30 finishen. Nou, binnen de 2,30 is gelukt met die 2,29,23. Maar ze was tiende. Dus ze had eigenlijk achtste moeten finishen. Oké, okay, voor haar nog geen Olympische nominatie. Leon Haan, dankjewel. Overigens werd die marathon bij de vrouwen in Berlijn geworden door Florence Kiplagat in 2,1944 gaan wij uh, naar het autoracen, de Formule 1. Kunnen we niet twee circuits aanleggen dat we hem in zijn eentje laten rijden... en dan de rest een wedstrijd laten doen, uh, Ronald? Hele goede suggestie, Tom. Dan gaan we doorsturen ja. naar uh, Bernie Ecclestone. <laughs> Ja, Het blijft toch wel een uh, genot om naar te kijken. We hebben natuurlijk de jaren gehad dat Michael Schumacher zo ontzettend domineerde in de Formule 1. We kijken misschien nu wel weer tegen een nieuw tijdperk Sebastian Vettel aan... Hoe dan ook, hij leidt de race. We zitten ongeveer nu op een derde van die 61 ronden. Met een voorsprong van 12 seconden op Jensen Button. Verrassende nummer 3, dat is de schot Paul Di Resta van Force India. Die is op de hardere van de twee banden vertrokken. Is nog niet binnen geweest als enige van de mannen vooraan. Hij rijdt nu derde, hij heeft wel Alonso in zijn nek heigen En daar weer achter Mark Webber. Webber had een fantastische inhaalmanoeuvre op Fernando Alonso. Maar raakte dat plaatsje na de pitstops weer kwijt. Wat gebeurde er verder nog? Ja, het was weer Lewis Hamilton. Die, net als in de kwalificatie, het aan de stok had met de Felipe Massa. Hij reed zijn voorvleugel kapot op de achterkant van de auto van Massa, de Ferrari. Die had zelf een lekker band. Beiden moesten de pits in. En nu ligt Massa 13e. En Hamilton, die kreeg een drive-through penalty, die ligt slechts op de 15e plaats. Het is toch al niet het seizoen van Lewis Hamilton. De enige die nog een beetje in de buurt kan blijven op dit moment van Sebastian Vettel is dus die Jensen Button. En dat is niet gek, want die heeft in de laatste drie races ook drie keer op het podium gestaan. Evenals Sebastian Vettel. Dus die zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd. Maar het verschil is wel gewoon keihard 10 seconden dit moment en dat is veel als je sebastian vettel moet achterhalen <maas> Brooke Fraser en something in the water in de Jupiler League. U weet wel, de klasse waarin Willemsthe, ondanks de Nederlander, toch nog derde staat, is er gescoord bij Telstar tegen Veendam. Het is daar 1-0 geworden door een goal van Plat bij Eindhoven Zwolle. Beslissend in de strijd om de eerste periode staat het nog altijd 0-0. Graafschap Groningen dan geen onderbroken plaatjes, Richard van der Maaden. Dus ik neem aan 0-0. Ja, dat is inderdaad correct. Het is voorzichtig en afwachtend. Dus wat dat betreft niet verwonderlijk dat het nog 0-0 staat, 14e minuut. De Graafschap heeft het meeste balbezit, heeft het initiatief. Groningen zakt ver in en laat de Graafschap dus het spel maken hier in Doetinchem voor eigen publiek. Aan de sfeer ligt het niet in het stadion, maar het voetbal houdt nog niet over. Het is de Graafschap nu weer dat het balbezit heeft aan de rechterkant van het veld. Wordt geopend door Van der Pavert. Dan moet de combinatie opgezet worden aan de rechterkant via Jansen, die mee naar voren is gegaan. De vleugelverdediger. Komt de voorzet van Rozen. Die gaat richting De Leeuw. Die wint het kop nu wel. Gaat de bal naar El Hasnoui. Maar Groningen verdedigt wat beter uit. En dan komt nu de bal via Bakuna bij Meijer terecht. De aanvoerder van de Graafschap die woensdag tegen Utrecht nog in de laatste lijn speelde. Als centrale verdediger dus. Maar vandaag weer terug op het middenveld van de Pavert. Schuift de bal dan terug naar de Winter. De keeper, de Belgische doelman van de Graafschap. Die Joost Terrel na vier wedstrijden uit het doel verdrong. En nu de bal weer terug krijgt van Wormgoor. Er wordt eindelijk nu wat druk gezet door Groningen. Maar de winter opent goed naar de linkerkant van het veld naar Evers. En die speelt de bal vervolgens weer terug naar Van de Pavert. Doelstelling van de Graafschap dit seizoen om niet te degraderen. Daar draait alles om. Bij Groningen ligt de lat veel hoger. Daar moet Europees voetbal worden gehaald. En dat zal nog niet meevallen na de moeizame start. Vorige week werd weliswaar gewonnen thuis. Maar dat was van Excelsior. Die ploeg staat onderaan. Verder is het allemaal vooral achterin nog... Uh... Broos, het zelfvertrouwen en vrij kwetsbaar. De bal wordt uh, teruggespeeld nu naar de keeper. Dat is Van Lo, Die opent alweer naar de rechterkant van het veld. En dan is er veel ruimte voor uh, de Vleugelverdediger. Aan de rechterkant dat is Johan Kappelhof. Afgelopen zomer overgekomen van Jong Ajax. En die speelt hem nu naar zijn collega aan de linkerkant. Burnett. Ook hij kwam in de zomer over van Jong Ajax. Groningen bouwt nu aan een aanval. Aan de linkerkant van het veld wordt uh, door Tadic zijn man gepasseerd. Komt de voorzet. Maar die bereikt helemaal niemand. Ja, het is Breinburg die er staat. Maar dat is een speler van de Graaf. Zo is er nog weinig. Gebeurt in het eerste kwartier op de Vijverberg hebben we één schot gezien van Bakuna, maar dat ging hoog over verder helemaal niets. Ook de doelstelling van RKC is niet degraderen, maar ondertussen staat het daar toch maar mooi in de subtop. RKC, NEC, Frank Wielaert. Ja, het zal toch vooral kijken naar de onderste regionen en het gat daar zo groot mogelijk mee willen maken. Het is nog 0-0 na een kwartier in Waalwijk en NEC heeft alle mogelijke moeite met de manier waarop RKC is opgesteld, ook al is dat iedere week hetzelfde. Snow is voortdurend de vrije man en de die is dan ook al een keer gevaarlijk geweest voor RKC. Het is dat Amieu zich in, het in de lijn van het schot uh, wierp. Anders dan was hij uh, toch gevaarlijk geworden. En had Babels nog ergens op moeten treden. Nu NEC op de middellijn. Balbezit voor Schöne. Even wegdraaien. Inleveren bij Kolwijk. En die zoekt dan aan de rechterkant naar uh, Wil. Die kan een stuk doorlopen. Hij heeft geen directe tegenstander daar. Dus richting uh, het strafschopgebied. Zevuik in spelen. In de draai met rug naar de goal. Terug naar Wil. Oh, die draait uh, om zijn eigen as heen. Daar is geen overtreding uh, bij uh, gekomen. Want hij valt namelijk. En uh, de, de bewegingen van Nijhuis zijn duidelijk geen overtreding. En daar leek het ook niet echt op. Wel de 1-2 in combinatie met Zevuik die de bal onder zijn voet doorhaalt. En vervolgens moet Wil dat dan ook doen. Die draait weg bij Aouwassar. Ik denk dat de twee elkaar wel raken. Maar je kunt niet zeggen dat Aouwassar daar een been uitstak. Die keek eigenlijk alleen maar of Wil dat überhaupt ging lukken zo om zijn as draaien. En uiteindelijk kunnen we de conclusie trekken dat het antwoord daarop nee is. Dus kan RKC uitverdedigen met Snow. Die, althans, het bleek even erop dat uh, Sjeun ondersteboven wilde lopen. Maar dat lijkt me de verkeerde volgorde. Want Snow is ongeveer anderhalve kop groter en twee keer zo breed als de deen van NEC. Dus gaat de bal nu even terug naar Zoet. Die kiest voor de lange haal naar voren richting Ten Voorde. Castellon is daar ook. En de overtreding gemaakt op Ten Voorde. Op een meter of 30 van de goal van Babels gaat RKC de vrije trap krijgen na 17 minuten voetballen. 0-0 in Waalwijk. Voor we zo naar de WK wielrennen gaan. Even een berichtje over de zevenvoudig toewinner Lance Armstrong. Want eh, die heeft een rentree gemaakt, nu als triatleet. De 40-jarige Amerikaan, als vijfde in de Xterra van Ogden. De staat Utah. Armstrong kwam zo'n vijf minuten na de Franse winnaar Nicole, Nicolas Lebrun over de finish. Hij doet dus niet mee aan het WK wielrennen, eh, Gio Lippens. Eh, hoe gaat het eigenlijk? Nog steeds die koplopers? Nog steeds die koplopers, hoor. Nog steeds elf man weg. 1 minuut en 26 is de voorsprong. Op het jagende peloton. Zojuist even een uitval gezien van Anders Loent. Maar die werd weer teruggepakt. Deed natuurlijk voor eigen publiek. En er zijn toch wat renners die daar ja toch een beetje op het vinkertouw zitten. Die aan het loeren zijn. En nu weer proberen weg te rijden uit dat peloton. Daniel Martin zie ik daar in ieder geval bij zitten. Nick Nuyens die zit daar ook bij. En zo proberen dat we toch wel weer wat renners Er zijn. Wel meer Belgen daar in die achtervolging. Maar ik zie daar ook het peloton weer om de bocht komen. Om toch weer dat gat dicht te rijden. En met dat hoge tempo wordt het toch heel erg lastig voor die mannen die op achterstand geraakt zijn. Die in dat tweede peloton van een mannetje of 55 zitten om de aansluiting te krijgen. Het verschil tussen het eerste peloton en het tweede peloton iets minder dan een minuut. Ze hebben wel iets van het gat dichtgereden. Maar Huushoft, Henderson, Martin, Sanchez, Terpstra van Avermaat en al die anderen. Die zullen echt alle zeilen moeten bijzetten om daar nog bij in de buurt te komen. Blijft onrustig. Nu een van de Polen die probeert weg te rijden daar aan van dat uh, peloton. Maar dan zie je dat hele lange lint achteraan rijden. En ze willen absoluut niets weggeven in deze fase van de strijd. Minder dan vier ronden nog te rijden. En het lijkt er toch allemaal op uit te draaien dat we straks een sprint gaan zien. Een sprint, wie weet, waarschijnlijk wel zonder Tor Huzoft. Omdat hij in de tweede peloton zit en dus op achterstand rijdt. Maar de Nederlanders, ja, met hangen en burger, behalve Nikkie Terpstra... Ze ...zitten nog steeds in het peloton. Sommigen hebben het er moeilijk mee. We zagen aan de achterkant Pim Lichthart... Een Nederlands kampioen die toch moeite had om dat tempo bij te benen. gold. ook voor Pieter Wening, die al veel inspanning heeft geleverd met die poging om weg te komen uit dit peloton. Maar ze hangen er nog aan, weliswaar aan het elastiek. Maar ze rijden nog steeds op zo'n anderhalve minuut van die elf koplopers. Ok, dan uitslag uit de vrouwen. Hoofdklasse Amsterdam tegen Klein Zwitserland werd 7-1. Lage HDM 6-1. Mop, Pinocchi, 5-1. Kampong, Rotterdam, 2-1. Oranje-zwart tegen SCRC werd 0-3. En Hurley tegen Den Bosch, 0-5. Laren en Mop nog zonder puntenverlies. 9 punten uit 3 wedstrijden. Mop en SRC hebben 7 uit 3. En Amsterdam staat 5e met 6 uit 3. En over Amsterdam gesproken al in de derde speelronde van de mannenhoofdklasse. Een toppertje Amsterdam tegen Bloemendaal. geert de Groot. Ja, dat is de herhaling van het uh, competitie-extraatje uh, zeg maar wat we in mei hebben meegemaakt. De finale voor het Nederlands Kampioenschap. Dat gaat over 3. Wedstrijden. Nou, die had Amsterdam niet nodig. Die drie wedstrijden. Bloemendaal werd in twee duels opzij gezet. Amsterdam, dus de landskampioen, hier tegen Bloemendaal. Misschien dat Bloemendaal wat revanche wil. Maar ook beide ploegen realiseren zich dat ze allebei wel makkelijk. Tussen aanhalingstekens dan natuurlijk. Je moet dan wel 22 wedstrijden gespeeld hebben. Maar dat ze redelijk makkelijk de playoffs zullen gaan halen. En dan pas gaat het echt gebeuren, volgend jaar april, mei zal dat, uh, zal dat zijn. Dan gaat het om het Nederlands kampioenschap. Vandaag gaat het om de eer. Tussen de twee sterkste competitieploegen van Nederland, kan je wel zeggen. Want je ziet hier praktisch het hele Nederlands elftal aan het werk. Vijf internationals die in München Gladbach speelden... bij het Europees kampioenschap bij Amsterdam. En even zoveel bij Bloemendaal. Dan heb je bijna een elftal. En als je dan de doelman van Amsterdam, Klaas Viering, daar ook nog bij optelt... hij speelt ook in de selectie van de nationale ploeg... maar was niet aanwezig in München-Gladbach, dan heb je gewoon een heel Nederlands elftal wat hier op het uh, veld staat bij het, uh, in het Wagenersstadion dat ja, redelijk is gevoeld. het uh, valt me allemaal een beetje tegen de mensen zijn waarschijnlijk langs de Amstel aan het, uh, fietsen en uh, laten Bloemendaal-Amsterdam aan zich voorbij gaan Amsterdam heeft het begin uitstekend gepakt Zes minuten zijn we inmiddels gespeeld en Amsterdam leidt al met 1-0 dankzij een vroege treffer na drie minuten spelen van Floris Evers, de centrumspits van het Nederlands elftal ook de centrumspits van Amsterdam hij kreeg hem op een presenteerblaadje van Valentin Verga. Hij hoefde er niet veel aan te doen. duwde hem zo in het doel achter Jaap Stokman. En dat betekent dat Amsterdam hier een uitstekend begin heeft. Een uitstekend begin kent tegen Bloemendaal. Het is 1-0 na inmiddels 7 minuten spelen. Del, Rumor has it. Ja, wij komen zo'n beetje bij het nieuws van drie uur uit. U krijgt van mij de tussenstander. is nog niet gescoord in de half drie wedstrijden. Dat betekent dat het bij de Graafschap tegen FC Groningen en RKC Waalwijk tegen NEC nog altijd 0-0 is. Eerder op de dag de topper AZ Feyenoord werd gewonnen door AZ met 2-1. En zijn zij zijn nu de ruime trotse nieuwe koploper. Het herstel van international Wesley Sneijder duurt langer dan verwacht... door een spierblessure mis te spelen van Inter het duel tegen CSK Moskou in de Champions League. Gisteren won Inter trouwens voor het eerst dit seizoen. Bij het debuut van Ranieri werd Bologna met 3-1 verslagen. We gaan er zoals gezegd even uit voor het journaal van drie uur... en daarna bij u terug met het verloop van de voetbalwedstrijden... en natuurlijk het WK-wielrennen op de weg en Formule 1. Wordt Vettel nu al wereldkampioen of over twee weken?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 Tros Auto Show. Met Petrolheads Bas van Werven en Carlo Bransen. Noemen merk. Uh, en ze komen daar met nieuws behalve. samen. Iedere zaterdagmiddag om 2 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig?